Zet voor meneer, en schouw een fijne whisky neer. En geef opa een kojacie, echte Franse En meneer, dat met die hoed. Hé, hey, smaakt die draaien, mag die niet goed. Je bestelt maar toch de poppetjes gaan dansen. De Alexander, dat is duur en exclusief Of gebruikt u soms iets anders als maar duur is Kasterijn, je schenkt maar aan Ik wil geen grazie leeg zien staan Dat kan ik tenslotte